3 uur. NPO Radio 1. Met Jan Mom. Goedemiddag. Alpha hulpen zorgen ervoor dat ouderen in onze samenleving... langer thuis kunnen blijven wonen. Maar omdat er is bezuinigd op de zorg... werden veel van die hulpen met een vaste baan ontslagen... en als freelancer weer aangenomen voor minder geld. Vakbond FNV vindt dat het uit moet zijn met die uitbuiting. Zo na het NWS-journaal. Mark Hokke.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 37.000 Afrikaanse migranten in Israël nu toch worden teruggestuurd naar Afrika is nog niet duidelijk. De VN hoopt dat er alsnog een akkoord kan worden gesloten omdat het goed is voor Israël en voor de migranten. We continue to believe this is a win-win agreement. It allows Israel to meet its international obligations and more importantly it saves het lives because people will no longer be returned to sub-Saharan afrika en dan uh, take dangerous journeys. Onafhankelijke deskundigen zeggen dat de boekraket die vlucht MH17 neerhaalde... kan zijn afgeschoten zonder dat dat te zien is op radarbeelden. De deskundigen keken naar radarbeelden die Rusland aanleverde. Volgens de Russen is de boekraket mogelijk vanaf een andere plek afgeschoten... dan is vastgesteld door het Joint Investigation Team.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 Het overgrote deel van de sorteerders is niet in dienst van PostNL... maar werkt via een uitzendbureau. Ze verdienen veel minder dan vaste medewerkers, zegt vakbond FNV. Er zit in de salaris, als je daarover hebt, zeker 20 verschil... tussen datgene wat een, iemand in vaste dienst verdient... en iemand die op basis van contracting werkt. En dan moet je ook nog realiseren dat zo iemand geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld. Die sorteerders eisen net zoveel lonen als collega's... die wel bij PostNL in dienst zijn. En ze willen betere arbeidsomstandigheden...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 Volgens de kroonprins hebben zowel de Palestijnen als de Israëliërs recht op een eigen land en is er een vredesovereenkomst nodig om de stabiliteit te garanderen. Mogelijk zoeken de Saoedi's samenwerking met Israël tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Het weer af en toe zon, maar ook lokaal een enkele bui. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten fellere buien. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het is 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien, bij zo'n 15 graden. Vanaf vrijdag is het droog en wordt het warmer. Het Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan. Ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl Vanavond in Brand Plus. Dementie komt steeds vaker voor. En de zorglasten komen meer en meer terecht op de schouders van mantelzorgers. Hoe kun je je voorbereiden op een leven dat bepaald wordt door de ziekte van je partner? In Brand Plus vanavond om 9 uur bij KRO en CRV op NPO 2. Alle kinderen willen groeien.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Ontslagen worden om vervolgens hetzelfde werk te blijven doen... als freelancer voor een schijntje. Het is schering en inslag. Niet alleen bij personnel, zoals we net hoorden, maar ook bij alpha Hulpen. En de FNV wil dat het stopt. Daar gaan wij het zo direct over hebben. En in de wereld van morgen praat ik met Erwin van Lun. Hij verwacht heel veel van een eiwit dat veroudering bij muizen tegengaat. Zoveel dat hij er niet op kan wachten om het bij zichzelf in te spuiten. En politiek vandaag. Daar gaan we mee afsluiten, zoals altijd. En dat doen we vandaag, dat is eigenlijk nieuws. Met, eh, voor het eerst met onze nieuwe politieke commentator. En zoals het hoort bij nieuwe politieke commentatoren, zorgen ze ook altijd dat ze een prominente entree maken. Dus hij is onderweg. Dus net zo goed, net als de, als de president. Oh, zijn pasje doet het. hij staat voor de deur. Maar zijn pasje doet het niet hoor. Ik nu. We zijn vergeten om hem aan te melden, als nieuwe collega. Misschien. Nou goed, ik kan u in, in, in ieder geval melden. Dat het, zoals u wellicht natuurlijk al lang wist, Joost Vulling's is, en eh, we gaan het met Joost hebben over het experiment om legaal wiet te kweken. Dat zo ik. Maar nu eerst: wie helpt de Alpha Hulp? Jan Mom. Eén vandaag. Alpha Hulpen namelijk zorgen ervoor dat ouderen in onze samenleving langer thuis kunnen blijven wonen. Wat toch vrijwel iedereen wil. Maar die Alfa-hulpen worden schandalig slecht betaald, zegt vakbond FNV. En de vakbond vindt dat het afgelopen moet zijn met die uitbuiting. Desiree Egberts, u bent van de FNV. Goedemiddag. Wat houdt al Alfa-hulp precies in? Goedemiddag. Nou, een Alfa-hulp is inderdaad iemand die in de huishoudelijke verzorging werkt. Ze werken onder de regeling dienstverlening aan huis. Dat betekent dat ze niet in loondienst zijn. Ze mogen maximaal drie dagen per week werken. En ze hebben ook geen sociale verzekeringen. Ze, ze, ze bouwen geen pensioen op. Ze hebben maar zes weken ziekengeld hebben ook geen WW. En dat is natuurlijk schandalig. Ja, het, het, het werk zelf is dus vooral uh, huishoudelijke hulp, maar dat is breed, hè? Dat is zeker breed, want zij zorgen inderdaad, zoals u al terecht zei... dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen... maar ook signaleren zij of het goed gaat met deze ouderen. Het is ontzettend belangrijk werk. Ja, Annemieke, Annemieke Renting, u bent voor uh, Hulp. Uh, de, de, kunt u ons uh, meenemen, ja, wat doet u zo'n dag? Ja, goedemiddag. Uh, ja, eigenlijk van alles. Uh, het kan van eenvoudig werk zijn... Uh, beetje stofzuigen, afstoffen. Eén keer samen met de cliënt en de andere keer doe je het allemaal alleen. Maar het kan ook zijn dat je het hele huis schoonhoudt. Van ramen, zemen, badkamer van boven tot onder, uh, kasten doen. Heel divers. Hangt heel erg van de conditie van de cliënt af. Ja, ja, wat ze zelf nog kunnen. We proberen ze om zichzelf toch te stimuleren van uh, help zelf een beetje mee. Maar ja, als iemand dat niet kan, dan moeten wij dat doen. Dan nou, begrijp ik dat u tien jaar geleden nog in loondienst werkte ja, dat klopt nu niet meer. nu bent u alvihulp. ja als zzp'er werkt u. Nou, het is eigenlijk geen ZZP'er. Uh, kijk, een ZZP'er heeft bepaalde rechten... en die kan zelf bepalen wat ze gaan verdienen. Maar ik en niet, dat is uh, voor ons vastgesteld. We hebben een vast uurloon. En wat is het grote verschil tussen uw situatie nu... en die situatie toen u nog in vaste dienst was? Nou, toen had je alle, alle rechten. Uh, bijvoorbeeld als ik ziek zou worden, dan word ik netjes doorbetaald. En als ik nu ziek word, uh, dan is het weliswaar zes weken. Maar na die tijd stopt dat. En dat is niet zo erg als je een griep krijgt dan ben je binnen zes weken wel gezond. Maar als het ernstig is, dan heb je na zes weken geen inkomen meer. En dat is heel erg. Dan stopt het? Dan, dan ga je stopt het. de WW in? Nee, want we hebben ook geen WW. We hebben niets. Uh, dan kun je wel bij de gemeente aankloppen voor een bijstand. Maar als je zelf nog een, uh, een huis hebt of een ja, dan moet je dat eerst opmaken. Op ja. Mag ik vragen hoeveel u nu per uur verdient? 13,75 euro. Nu, net het laatste jaar... Net want? Dat was daarvoor minder? Uh, ik ben begonnen uh, met 12,20 euro. En toen hebben we een opslag gekregen van een paar dubbeltjes naar 12,50 euro. En dat is heel lang geweest. Totdat we met deze actie zijn begonnen. En toen is de gemeente zo coulant geweest om sinds 1 januari uh, iets te verhogen. Want deze, waarom leek het in de tijd de overheid eigenlijk een goed idee... om, om, om dit systeem zo te veranderen? Nou ja, ze hebben ooit de regeling dienstverlening aan huis opgetuigd... om het zwart werken voor huishoudelijk personeel... want daar vallen dus ook gewoon schoonmakers onder, um, weg te krijgen. En ook voor particulieren makkelijker maken... zodat ze niet met al die romslomp zitten... van sociale verzekering en loonbelasting. En dan is het de vraag geweest, inderdaad ook Den Haag... van ja, horen alfa hulpen daar wel onder te vallen? Want die vallen daar ook onder. En de commissie Kalsbeek die heeft ook gezegd van eigenlijk horen zij daar niet. van publiek gefinancierde banen zouden gewoon uh, in loondienst moeten zijn. En niet deze uitbuitconstructie. Ja, want ik, ik noemde Annemiek als zzp'er, maar zij zei terecht... nee, dat ben ik niet. U, u, u noemt het ook schijnzelfstandigheid, begrijp ik. Ja, want je bent helemaal niet zo zelfstandig als het doet uh, voorkomen. Want inderdaad, je kunt niet onderhandelen over je loon. Dat is gewoon vastgesteld. Uh, zij werken ook veelal via een bemiddelingsbureau en dat soort zaken. Dus, uh... Om hoeveel mensen gaat het landelijk gezien? Uh, 44.000 mensen. En er is heel weinig aandacht voor. En we willen echt dat dit een keer stopt. Dat men ingrijpt omdat zij zo'n belangrijk werk doen. Want Annemieke Renting, in hoeverre... Ja, praat u er veel over met uw collega's? Over dit probleem? Uh, dat proberen we wel. Maar het grootste probleem is... We hebben onze collega's niet allemaal in beeld. Als je normaal bij een werkgever werkt... Dan heb je... Uh contact met je collega's. En in dit geval niet, want het is allemaal een beetje vaag... van wie zit waar en wie is het allemaal. Want u, u, u gaat erop uit, u werkt allemaal apart... en eigenlijk zie je je collega's nou. Je ziet je collega's niet. En een paar jaar geleden, toen was het dan één keer per jaar met de kerst... werd door het bemiddelingsbureau uh, een gezellige middag georganiseerd. Maar dat is ook niet meer. Dat dus is ook afgeschaft? Dat is afgeschaft. Vanwege de kosten ongetwijfeld? Dat denk ik. Ja. Dat en, denk ik. Maar heeft u enig idee of... Uh, er veel meer onvrede is zoals die ook bij u leeft onder uw collega's? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want dit is een situatie waar uh, ook heel veel collega's niet voor gekozen hebben. Om, vooral omdat het toch uh, gedwongen is van loondienst. En uh, toen kreeg je een keuze van ontslag of je gaat als Alfa-hulp werken. En als je een kostwinner bent of je hebt het geld nodig om van te leven. Nou ja, wat doe je dan? Dan zul je wel moeten. Is dat, dat is ook de reden waarom u wel blijft werken als alfa Ja, zeker. Ja. Plus dat ik het hartstikke leuk vind om het te doen. Want ja, het, je krijgt zoveel waardering van de, van de mensen waar je zit. Maar uh, je moet het blijven doen. En hoe, hoe lang moet, tussen aanhalingstekens, u dan nog werken? Nou, ik denk nog uh, zes jaar en een aantal maanden. Dat moet nog eventjes. En, en, hoe, en hoe gaat dat fysiek dan ook? Want dat kan heel erg uiteenlopen, zegt u al. Het kan heel veel zijn, ja? Ja, dat is moeilijk. Je kunt goed merken dat je ouder wordt. En uh, ik ben onlangs uh, heb ik schouderproblemen gehad. En toen kon ik echt niet werken. En het was gewoon zo pijnlijk. Dus dan ben je een aantal maanden ben je uit de running. Maar dan heb je ook geen inkomen. En dat is, als je drie, vier huishoudingen hebt zeg maar, op een, in een week... Ja, dan is het erg belastend. Deze, Egbert, een paar jaar geleden kan ik me nog herinneren... dat de toenmalige staatssecretaris Martin Verrein zei... deze problemen kunnen ook niet. Ik, ik doe er 100 miljoen bij, lossen we het op. Ja, heeft klopt. niet geholpen? Nou ja, klopt. Wij hebben inderdaad een grote actie in Amsterdam gehad. 15.000 mensen zorgmedewerkers de straat op. Toen hebben we afspraken gemaakt met uh, Martin van Rijn en de VNG als vakbond. En uh, zij zeiden inderdaad ook van ja, dat kan niet zijn. Deze mensen horen gewoon in loondienst. Alleen dat is uh, blijven liggen en uiteindelijk hebben ze besloten... we maken hier geen wet van, want het is voldoende afgedicht... Ja, dat is natuurlijk niet zo. Want gemeenten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. He, ze zijn steeds verder gegaan met bezuinigen. Dus die vinden het prima dat de Alfa constructie nog betaald is. Nou ja, minimaal 10 euro goedkoper dan mensen in loondienst. Ja, jullie hebben bereikt, hè? hoorde ik net ook van Annemiek, dat het uurloon omhoog is gegaan. Daar zijn jullie al actief mee bezig geweest. Via de rechter afgedwongen? Uh, in dit geval uh, niet, hoor. Dat hebben nee? we gewoon met acties in de Oude IJsselstreek. In die gemeente waren we bezig. Um, maar goed, uh, wat de gemeente steeds zei: van ja, uh, wij, je, we krijgen nu uh, 1,25 euro meer per uur. Dan kunnen jullie gaan verzekeren. Maar dat kan helemaal niet. Want als je al die verzekeringen, de goedkoopste bij elkaar optelt, kom je onder het minimumloon. Daarom zijn ze ook niet verzekerd. Want dat is echt niet te betalen. Wil je goed verzekeren, dan moet er veel meer bij. Ja, dan moet je gewoon, uh, dan praat je over 23 euro of 24 euro. Dus jullie zijn nog lang niet tevreden. Wat, wat willen jullie precies, want jullie komen nu weer in actie? Wat wil je precies bereiken? Nou, uh, sowieso dat er. Gemeenten stoppen, want die hebben een keuze. He. Gaan we met mensen in loondienst of alfaconstructie. Gemeenten moeten daar gewoon mee stoppen met die alfaconstructie. En natuurlijk vanuit Den Haag. Dat het voor heel Nederland centraal geregeld wordt. Want je hebt het zogenaamde ILO-verdrag, 189. Heeft Nederland wel ondertekend. Dat gaat over positie van huishoudelijk werkers gelijk trekken overal. Um, alleen hij is niet geratificeerd. Want daarvoor moet die regeling dienstverlening aan huis... waar zij onderwerken, die moet gewoon buiten werking gesteld worden. En dat is nog steeds niet gebeurd. Maar het punt is, punt is bijna altijd geld natuurlijk, hè? Ja, maar goed, als ik zie dat bijvoorbeeld de gemeente Oude ijselstreek in twee jaar tijd vijf miljoen heeft overgehouden aan het sociale domein... nou, dan moet dat makkelijk kunnen, lijkt mij. U denkt dat er bij de gemeente nog wel ruimte zit? Uh, bij sommige gemeenten. Uh, Den Haag moet daar ook eerlijk in zijn. Van goed, als wij publiek gefinancierde banen, zoals Van Rijn toen ook zei... Uh, gewoon in loondienst willen hebben... ja, dan moeten zij ook over de brug komen om dat mogelijk te maken. Ja, de en Renting. De doel is eh, mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dat horen we al heel lang van de politiek. Mensen zelf ook. Maar ziet u dat in uw werk dat mensen dat ook liever willen? Uh, ja, tuurlijk. Iedereen wil graag uh, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar het moet ook kunnen. Uh, soms is het heel erg moeilijk. En uh, die tijd dat er dus verzorgingshuizen waren... waar de mensen naartoe konden. En wat ze soms ook best wel graag deden, dat is dus minder. Maar... Uh, ook vaak kunnen ze niet thuis blijven, maar ze moeten toch. En maar... dan zeggen ze wel, nou ja, goed, dan moet de buurt... of de, de kinderen moeten me helpen, maar dat is ook niet altijd mogelijk. Nee, dus de alvehulpen zijn hard nodig? De alfahulpen zijn hard nodig, echt, ja. En juist zeker. ook als je, wil, als je ervoor wil zorgen dat ze langer thuis ja, kunnen blijven Ja, het is niet worden. alleen het schoonmaken van het huis... maar er zit ook een stukje zorg bij. Uh, je kijkt of de mensen nog goed eten en drinken. Uh, gaat het verder nog goed... Uh, Raken ze in de war of dement of wat dan ook. En dan kun je zeggen van, ho, beste mensen, luister eventjes. Er moet hier wat aan gebeuren. Er moet meer hulp komen, andere hulp. Je hebt een signalerende functie. Ja, ja zeker. Waarmee je misschien ook wel kosten kunt voorkomen... omdat je op tijd aan, aan de bel kunt ja, trekken. Ja, denk ik wel. Ja, zeker. Hoe gaat deze actie nu verder, Desiree egbert uh, nou ja, we zijn dus druk in gemeente al We hebben vorige week weer gesprek gehad. Uh, dat was voor het eerst sinds twee jaar dat er positief geluid kwam. Dat de gemeente ook actief uh, gaat helpen om dit mogelijk te maken. Dus dat is ontzettend, dat is een hele mooie doorbraak. En kijk, we hebben natuurlijk landelijk een groot campagne gestart als FNV. Het offensief, want heel veel mensen zitten in deze situatie. Maar het is heel moeilijk om iedere gemeente apart natuurlijk Precies. te En uh, Of het nou de schilders zijn die gedwongen, ZZP'ers zijn, de muziekdocenten, nou uh, post. NL. Dus het is één groot offensief om fatsoenlijke banen te creëren. Deze heer Egberts hoorde u gezegd van het FNV en u hoorde al van hulp aan Renting. Dank, succes met de strijd en vanavond trouwens eh, bij ons op tv en vandaag ook aandacht voor deze zaak. Project show nou ook weer niet. Dit is Selector. Nieuws via de NOS. Nederlanders moeten flink minder vlees eten en juist meer groenten en andere vegetarische producten. Onze eetgewoonten moeten worden aangepast om de uitstoot van schadelijke broeikassen tegen te gaan. Ook zou het kabinet met een nieuw voedselbeleid moeten komen. Het concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in het advies Duurzaam en Gezond, dat vandaag aan minister Schouten en staatssecretaris Blokhuis is aangeboden. Krijn Poppen is lid van die Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Poppen, wat moet er vooral veranderen? Uh, we zullen, uh, in, zoals u net zegt, ons uh, menu moeten aanpassen... naar meer uh, plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke. Want die dierlijke eiwitten die, uh, gaan gepaard met de uitstoot van veel broeikasgassen. En daarmee zal er ook in de productie bij de veehouders het een en ander moeten veranderen. Ja, en in welke mate moet dat aangepast? Uh, wij stellen voor of wij adviseren de minister uh, en de staatssecretaris om een actief beleid te voeren. Zodanig dat de huidige 60, 65 procent dierlijke uh, eiwitten die we nu eten. Van de eiwitten eten we 65%. Die heeft een dierlijke oorsprong. En dat zou best terug kunnen naar 40 procent. 20 procent eraf. Uh, en hoe moeten ze dat voor elkaar krijgen? Er zijn allerlei uh, mogelijkheden voor. Uh, de, de Eerst is de schijf van vijf uh, aanpassen. De staatssecretaris liet ook al doorschemeren dat hij daar actief mee aan de slag wil. Uh, dus in de adviserende sfeer. Maar wat wij kopen en eten wordt natuurlijk ook in sterke mate bepaald... door hoe het wordt gepresenteerd in de aanbieding, in de supermarkt... of wat er uh, op het uh, station te vinden is als we daar zijn. Uh, dus daar kun je met de retail uh, afspraken over maken als overheid... Uh, of met de keteraars uh, en de horeca. En uiteindelijk kom je ook aan de vraag... of je geen financiële uh, instrumenten zou moeten toepassen... en of inderdaad uh, vlees een zodanige uh, eerste levensbehoefte is... in de huidige hoeveelheden waarin we dat eten... dat dat nog recht heeft op een verlaagd btw-tarief. U zegt, uh, maak het duurder. De, uiteindelijk komt dat er dan op neer dat je het relatief duurder maakt, ja. Ja, en ik zit nu toevallig te kijken naar een scherm waar zo'n tv-kok op bezig is. Uh, ook daar minder ja. vlees laten zien? Ja, dat is een hele goede methode. Het is toch ook vooral duurzaamheid begint bij ons consumenten zelf. Hè. We kunnen dat niet alleen maar over het hek naar de veehouder gooien... en zeggen boeren, los dat eens op, dan gaan wij vrolijk verder. Uh, en de, de tv-kok, uh, dat type programma's, uh, de kookrubrieken... Uh, zijn natuurlijk hele goede middelen om... Uh, hiervan bewust te worden en ook te leren als consument... wat of leuke andere nieuwe uh, recepten en methoden van eten zijn. Ja, en wat, wat, wat gebeurt er als wij ja, ons van uw advies niet aan zouden trekken? Uh, nou, om te beginnen zijn er dan waarschijnlijk nog een paar ongezondheidsproblemen... waar we mee te maken hebben, zoals obesitas... die niet snel genoeg wordt opgelost. Uh, maar dan gaan we in de wereld door met in uh, uh, hoge mate... Uh, dierlijk eiwit produceren, dus dieren houden, zeg maar. Uh, en dat betekent een vrij forse hoeveelheid uitstoot van klimaatgassen. En als je die daar niet bespaart, dan zul je ze moeten besparen... in uh, de woningen die van het gas af moeten onder het klimaatbeleid... of in de uh, mobiliteit. En dat moet ook allemaal, maar naar ons idee zou dat evenwichtig moeten... over de verschillende sectoren. Krijnpo, sorry. Ik krijg ineens een kikker in mijn keel. Ja, ik hoor het. Ja, ja kom die door weer te maken. Maar... Een water. Ja. Dank u wel, wou ik zeggen. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Soms lijkt het. Ik probeer even door een kikker heen te praten. <coughs> Gaat lastig. Misschien dat iemand een beetje water... Het is een dag, uh, dagje wel vandaag. Eerst Joost die met zijn pasje voor de deur stond. En nu ik een kikker in mijn keel. Ik krijg even... Van mijn gras wat water aangereikt. Dank u wel. Het gaat over, uh, over leeftijd. Soms lijkt het of je in één nacht een stuk ouder bent geworden. En soms lijkt het alsof je veel moeizamer herstelt dan vroeger... van een rondje hardlopen. U kent dat misschien. En misschien kunnen we die veroudering, die aftakeling, remmen. In Amerika wordt ermee geëxperimenteerd met een verjongingsmolecuul... FOXO4Dry, dat bij muizen een verjongend effect bleek te hebben. En wereldwijd staan nu ook een aantal wagenhalzen te popelen om hier te beginnen. En ik kreeg van een van die wagenhalzen net een glaasje water. Erwin van Lund, welkom. Ja, hallo. Goedemiddag. Hoe oud ben je nu? 49. En hoe oud zou je willen worden? Ik heb geen idee. 120. Oh, zeg je zo even uh, uit de pols weg. En hoe oud zou je willen voelen? Misschien moet ik dat vragen. 25. Echt hoor? Ja, maar niet. Want vind je, je vindt de, hoe je je nu voelt bij je leeftijd vind je niet prettig? Nou, wie zegt dat ik me geen 25 voel? Oh, je voelt je al 25? Ah, ik kom maar in de buurt. En wat doe jij om, om, om je 25 te blijven voelen? Ja, het is een hele reeks met dingen die ik doe. Zoals? Het, het heeft met allerlei aspecten te maken. Het is eigenlijk vanaf het moment dat je opstaat, dat hoe je denkt, hoe je patronen eet, wat je eet, wanneer je eet, bewust bent wat je eet... Wat je drinkt. Ja, het sluit heel ademt. goed aan bij het onderwerp dat we hiervoor uh, uh, hadden, zeg maar. Maar ik begrijp dat je ook uh, nou ja, andere middelen dan het gebruikelijke voedsel uh, hanteert. Want je bent bezig met het verjongingsmolecuul Foxo4Dry. Nou, ik ben bezig. Ik zag net als, uh, als jou, als ik jou mag zeggen. Ja. Um, zag die muisjes op, te op televisie. Uh, het klonk als een logisch verhaal. Ik had zoiets van, uh, nou, dat, uh, dat wil ik ook. En toen? Toen heb ik een stukje geschreven op mijn website. En allerlei mensen die reageren erop. Zoiets van, en vaak vanuit allerlei situaties. Hè, maar verschillende argumenten. Maar ook mensen die zeggen van... Hey, dit zou, middel zou mij kunnen helpen om A, B, C. Op verschillende redenen. Ja, en kon je het gewoon naar de winkel stappen en kopen? Of? Nee, zo werkt het niet. Hè? Vertel. Nee, zo werkt het niet. Nee. Bij alles wat... wat wat dat ontwikkelt, wat te maken heeft met gezondheid... gaan we altijd hele trajecten door. En dat is ook wel terecht, weet je wel. Is Zodat je uiteindelijk kan zeggen... dit middel is veilig om toe te dienen. Heeft die en die en die bijwerkingen. Daar hebben we keurig netjes lijstje van gemaakt. En nu kunnen, kan hij dat kopen. Of dat voorgeschreven bij die en die ziektes. Zo, zo werkt dit. Ja, en uit zover zijn we nog lang niet nog met lang dit niet. middel. Nee, nee, nog lang niet. Nee. Dus, dus nee. je kan er nog helemaal niet aankomen. Je kan er nog helemaal niet aankomen. Op, een normale, nou, je kan, op het internet kan je op verschillende plekken het wel krijgen al, je kan het wel krijgen. Te koop? Het is te koop, alleen wie zegt dat jij precies krijgt wat je denkt te gaan bestellen? Dus dat doe je niet? Dat weet ik niet. Ik moet, dat moet ik nog achterhalen. Ik moet nog achterhalen. Ik ben mensen om me heen aan het verzamelen. Mensen komen via mijn website naar me toe. Die vragen van, ik wil dit ook. Ik heb hetzelfde probleem als jij. Ik, weet, ik, wil, ik wil dit ook, maar ik weet één, het is hartstikke duur. En twee, als ik wat bestel, krijg ik dan precies... Wat het is. En weet ik ook zeker dat er niet iets in zit wat er niet in hoort. Maar stel dat je, dat je er inderdaad aan zou komen. Je zou zeker weten dat het dat middel is. Ja. Zou, je, zou, je dan, zou je het dan innemen? Ja. Of hoe doe je dat ja. eigenlijk? Spuit je het in? Of wat? Daarom zit ik in de studio. Ja, omdat je dat zou doen? Ja. Terwijl het is in een experimentele fase uh -huh. en de, de uitvinder ervan is toevallig een, een Nederlandse uh, bioloog die zegt ja maar dat is hartstikke gevaarlijk. Ja. Want je weet helemaal niet precies het nou is ja. wel getest op muizen maar nog niet op mensen. Ja, er zijn wel meer dingen die gevaarlijk zijn maar weet je, het, het, is een, het is een eiwit waarvan ik denk van nou volgens mij krijgen ook heel veel mensen dagelijks allerlei medicijnen waarvan de bijwerkingen bekend zijn en mensen nemen het gewoon ja, Maar die, dat zijn geteste medicijnen ja. waarvan de bijwerkingen uitgebreid op een ja. bijsluiter staan. Dus die weten dat... welke risico's ze nemen. Ik weet niet welke risico's ze nemen, maar ik heb er een goed gevoel bij. Dat heb je er voor over? Nou heb je er voor over. Ik heb, ik heb het gevoel dat, dat, dat dit mij kan helpen. Ik vind het een, lo vind het een logisch verhaal. Ja, en het ultieme streven is dan inderdaad 120 worden? Nee, het nee, ultieme, ultieme streven is zeg maar dat gevoel... Hè, dat, je, dat je 50 wordt en je 25 voelt, dat vasthouden, dat is het. Wat vindt je omgeving ervan? Uh, mensen kennen me zo. Mensen kennen mij als een experiment. Iemand die voorop loopt qua denken, die op allerlei manieren altijd denkbeelden heeft, die tien jaar later denkt van ja, just, normaal doet iedereen, mijn buurvrouw. Mijn... Maar, ik zei, ja, maar Erwin was daar tien jaar geleden al mee. Ja, in Amerika zijn er al mensen die ermee rommelen, zou ik bijna mm -hmm. zeggen. Die het inderdaad uh, zelf gebruiken. Uh, vind, vind jij dat, dat dit soort nieuwe producten ook sneller op de markt gebracht zouden moeten worden? Nee, niet op die manier. Nee, niet het niet nee, zakelijke Gewoon wijze. wel Kijk, testen, goed. Kijk, er, er, is, er is gewoon een proces wat enerzijds wat zegt, van nou we doen het op een nette manier. Zodat het keurig in het systeem, hè, dus het op alle manieren in het systeem past. Op die manier ook in de winkels komt te liggen. Mm -hmm. En dan hebben ook heel veel mensen er vertrouwen in. En dan durven ze die stap te maken. Dan kan de dokter het zeggen of dan kan wat voor therapeut het ook dan zeggen. Ja. Mensen hebben vertrouwen in het systeem en die kiezen dat dan. En dat vind ik prima. Maar ik leef op een andere manier. Ja. Ik heb zoiets van, oh, dat is, uh, dit, dit past in mijn hele beeld van hoe ik mezelf kan verjongen. En, uh, Jij omarmt ga die vooruitgang sneller. Met, met, met als ultiem stel dat die ontwikkelingen heel snel zouden gaan. Zou je, zou je uh, voor eeuwig willen leven? Dat is een interessante vraag. Hè? Interessante vraag. Kijk, ik, als ik, stel je voor dat ik ook mijn eeuwig 25 blijf voelen. Dus ik blijf eeuwig leren, ik kan alle talen leren... alle muziekinstrumenten bespelen. Misschien komt er wel een moment waarop je zegt van... ik heb de wereld nu wel gezien. Ik, ik, kan, met, ik kan met dieren, ik heb alle dieren gezien. Ik heb wel op alle plekken op aarde geweest. Ik hou er mee op. Op een gegeven moment is het misschien wel klaar. Ja. Misschien komt het wel. Weet ik niet, Jan. Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Uh, wellicht kunnen we elkaar over vijftig jaar nog eens een keer spreken. Dat Dank futurist Erwin van Lun direct in Politiek Vandaag. De contouren van het experiment met legale het worden zichtbaar. Over hoe de coalitie omgaat met deze potentiële splijtswam... gaan we het hebben met onze nieuwe politiek commentator Joost Vullings. En bouwen ook buiten de bebouwde kom, dat is heel hard nodig. Dat zegt Bouwend Nederland en ook makelaarsvereniging NVM vandaag. Is dat inderdaad dé oplossing om het woningtekort aan te pakken? Daar ga ik het over hebben met Paulus Jans. Hij is wethouder Wonen en Bouwen te Utrecht. En tegen vieren, de Bruin, met trending vandaag. Ja, met een ongelooflijke ontdekking op een Amerikaanse zolder. En mag André Rieu wel of niet optreden in Israël? Daar is gedoe over. Waarom, dat hoor je zo. Oh, is dus eigenlijk ook nog een politiek onderwerp... Ja, in trending zo direct na het nos -journaal. NPO Radio 1. Mark Hok. De Saoedische kroonprins vindt dat Israëliërs het recht hebben... om vredig in hun eigen land te wonen. Het is opmerkelijk omdat Saoedi-Arabië de staat Israël niet erkent... en de landen hebben geen diplomatieke relatie... Volgens de kroonprins hebben zowel de Palestijnen als de Israëliërs recht op een eigen land en is er een vredesovereenkomst nodig. Minister Hoekstra van Financiën onderzoekt mogelijkheden om de salarissen van topmensen van banken via de wet aan banden te leggen. Zo wil hij dat bankiers worden verplicht om een deel van hun salaris terug te betalen als hun bank staatssteun nodig heeft. Ook wil hij dat de salarissen in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de bank.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 Verkeersinformatie van de AMB Erwin Daart. De spits is begonnen met de meeste vertraging bij Rotterdam. Dat komt door enkele ongelukken. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Twee bestelbussen. De weg is weer vrij tussen Industrieterrein Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein. Nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop Ridderkerk. 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Staat tussen Rotterdam-Krooswijk en Schiedam-Noord. 7 kilometer file. 20 minuten vertraging. Politiek Vandaag. Met Jan Mon. Komend half uur politiek in Radio 1 vandaag. En vanaf vandaag met onze nieuwe politiek commentator Joost Vullings. Je bent geslaagd om binnen te komen. Welkom. Ja, het, het duurde even, maar ik ben binnen. En dat ja. voelt heel goed. Nieuw dus bij 1 vandaag, eh, maar niet nieuw Joost op het binnenhof. Nee, nee, daar loop ik al heel lang rond. Hoe ja. lang? Ja, nee, dat is uh, een veteraan. Laten we daarop <lacht> houden. <lacht> heel lang dus. <lacht> Zo ja. lang dat je het niet eens meer durft te zeggen. Ja, nou ja. een jaar of twintig, als ik dan toch eerlijk moet zijn. Ja. Maar nog geen genoeg van. Nee, het blijft natuurlijk altijd spannend, vind ik. Wat Nederlands Nederlandse politiek... Je kan er veel over zeggen, maar het is wel boeiend. <laughs> ja. Er gebeurt ontzettend veel. Ja, ik, kan je ik ben eind 2001 begonnen. Het was het einde van paars 2. Dat wordt wel als een heel saai kabinet gezien. Maar toen kwam die verkiezing met, met Pim Fortuyn. Ja, sindsdien is toch Den Haag... en misschien wel heel Nederland toch een beetje van slag. En is de Nederlandse politiek ronduit boeiend. We gaan via jou die politiek vaak beschouwen. Niet alleen hier op de radio, maar je gaat het ook bij ons op tv doen. Eén van daar. Uh, en we gaan het nu hebben over een onderwerp... dat je ongetwijfeld ook al heel vaak uh, hebt behandeld namelijk een proef om wietteelt te legaliseren. Volgens de Volkskrant komt er nu een landelijke voorlichtingscampagne over de risico's van wietgebruik tegelijk dus met de introductie van die legale wiet. Uh, ja, het is het is. Uh nou ja, geen nieuw plan, maar, maar, de, de, dat begeleiden met, met waarschuwen voor risico's, dat is wel nieuw. Ja, dat is, dat is uitwerking van het plan. Dat het voorstel circuleert nu. Hè? De, de de fracties hebben het nog niet gekregen, maar ik geloof dat, uh, ja, bepaalde instituten het al wel mogen inzien. Dus de de ministeries van Justitie en Volksgezondheid erover mogen adviseren. Ja, en dan, dan willen we wel eens dingen uitlekken. uitlekken. Ja, het lijkt natuurlijk heel erg eigenlijk op de manier waarop we natuurlijk ook met, met alcohol en sigaretten omgaan. Dat, dat wordt uh, verkocht. Dat is, die zijn echt legaal, die twee producten. Maar je ziet wel dat natuurlijk op verpakkingen, als je een flesje bier koopt, dan staat erop hoeveel procent alcohol erin zit. Dat geldt ook voor een fles wijn. Dus je weet wat je gebruikt. Je weet hoeveel alcohol je binnenkrijgt. In ieder geval per eenheid. Uh, en bij sigaretten. Je kent natuurlijk alle ja. campagnes. Ook, trouwens ook rond drank. Uh, nou, om het te ontmoedigen... Dat kan ook via accijnsen. En natuurlijk op verpakkingen van sig sigaretten. Dat zijn tegenwoordig ook de meest enge afbeeldingen. Dus in die zin is het wel in lijn met hoe we met, uh, met alcohol en sigaretten omgaan. Ja. Maar ja, dat is, het is ook een beetje misschien uh, omdat het in de politiek. Daar is natuurlijk ook verdeeldheid over die ja. plannen. Dus enerzijds wel toestaan, zo'n experiment. Ja. anderzijds vooral zeggen: pas op. Ja, maar het gek is dat, dat de voorstanders. De D66 is eigenlijk de enige partij in de coalitie die dit heel, heel graag wilde. Maar het is niet zo dat D66 een partij zeggen... die zegt: het is echt. Ontzettend goed als we met z'n allen gaan zitten blowen in het land. Zij zeggen alleen wij hebben niet het idee dat het verbieden dat je daarmee de problemen oplost. En er zijn er natuurlijk twee problemen, criminaliteit... en een ander probleem is de volksgezondheid. Daarom zeggen zij, van: nou, volgens mij kan je het beter legaliseren. Dan kan je ook dus zeggen, die, die, de gehalte THC, dus die verslavende en die, het, het, het verdovende stof... beter controleren en dat is beter voor de volksgezondheid. Dus zij zijn zeker niet tegen zo'n voorlichtingscampagne. Of het helpt, ja, dat Kijk. is met voorlichtingscampagnes altijd het geval natuurlijk. Ja. Die vraag kunnen we ook voorleggen aan Ferry Goosens. Hij is preventiedeskundig van het Trimbos-instituut, het instituut... Voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Mooie mond vol. Goedemiddag, meneer Goosens. Hey, goedemiddag. Ja, er komt uh, zo'n ontmoedigingscampagne he, bij dat uh, experiment. Uh, vindt u dat een goed plan? Nou, wat ik tot nu toe gezien heb, is dat er een voorlichtingscampagne komt, Dus dat het experiment voorzien wordt van nou ja, een voorlichtingscampagne die ingaat op de risico's van het gebruik van, uh, van cannabis. Maar hoe die campagne er exact uitziet, dat weten we nog niet. Dus het is ook wat lastig om nu te zeggen van of dat een goed, uh, een goed idee is. Uh, omdat we gewoon nog niet weten hoe dat precies in elkaar, uh, in elkaar zit. Nee, maar nog even om ons geheugen op te frissen. Wat zijn de risico's van soft drugs? Ja, er zitten een aantal risico's aan. Wat goed is om de in oogschouw te nemen natuurlijk is dat cannabis over het algemeen gerookt wordt uh, met tabak. Ja, daar zitten al de nodige problemen aan. De meeste mensen kennen die inmiddels, uh, inmiddels wel. Maar je kunt natuurlijk ook verslaafd raken aan, uh, aan cannabis en dat betekent vooral dat je ja, je normale functioneren niet meer, uh, niet meer kunt doen. En dat zijn toch wel problemen die serieus genomen moeten worden. Ja, wat vindt u dan eigenlijk van de legalisering van wie teelt? Nou, we zijn wel heel benieuwd naar dat experiment, hoe het, hoe het uitpakt. Ook goed om te benadrukken dat het een experiment is. Men wil dus ook gaan kijken, wat zijn nu de effecten van dit experiment... Op, onder andere op de volksgezondheid. En op het moment dat we dat weten, kan er denk ik een beter besluit genomen worden... over wat de vervolgstappen zijn. Hmm. Drijf van de kracht achter de wet is uh, d 66 kamerlid Vera Bergkamp. En verslaggever Emiel Vaassen sprak met haar over deze nieuwe ontwikkeling. Nou, wat ik begrepen heb vandaag uit de krant... want het wetsvoorstel is voor mij ook nog onbekend... is dat beide bewindspersonen het ook belangrijk vinden... dat het aanbod divers genoeg is. Nou, daar heb ik altijd een punt van gemaakt. Want als dat niet zo is... dan gaan mensen in de illegaliteit hun wiet kopen. Uh, het is belangrijk dat het in 6 à 10 gemeenten is. Dat mensen op het wietzakje kunnen lezen... wat erin zit qua ingrediënten. vind ik ook belangrijk. Ja, en dat het gepaard gaat met preventie en voorlichting. Dus dat wat ik vandaag gelezen heb... ja, daar ben ik best blij mee. Dan is er wel nog een puntje, namelijk die ontmoedigingscampagne. Is dat dan het politieke compromis? Nee, voor D60 is preventie en voorlichting altijd belangrijk geweest. Als je kijkt naar alcohol en naar tabak... Ja, dan vinden we preventie en voorlichting ook belangrijk. Dus waarom niet als het gaat over het uh, roken van, van wiet? Um, en uh, we kijken natuurlijk nog wel naar de plannen echt van het uh, kabinet. We hebben vorige week vragen kunnen stellen. We krijgen nog een debat. Dus ik heb zelf ook nog wel een aantal vragen. Maar dat we inzetten op preventie en voorlichting vind ik eigenlijk wel logisch. Noem mij eens zo'n vraag. Nou, wat je bijvoorbeeld uh, in een koffieshop, als je je wiet koopt, uh, dan zijn er verschillende sterkte. En het is natuurlijk goed dat zo'n koffieshophouder zegt: van nou, weet wel uh, dat dit sterk is. Uh, en dat je een soort ja, voorlichtende rol hebt. Staat hier een tot nu toe tevreden en enthousiaste Vera Bergkamp? Nou, ik ben blij dat die wiet-experimenten er gaan komen. Uh, maar ik zit er bovenop, ik wil kijken naar de plannen van het kabinet... ik ga het heel goed volgen uh, en ik ben natuurlijk pas tevreden... als we echt kunnen zeggen van nou, uh, die achterdeur is gereguleerd in Nederland... Ja, Vera Bergkamp van D66. Joost, ja, dat is een illustratie van de manier waarop D66 ernaar kijkt. Dus enerzijds erg voor dat vrijgeven... maar anderzijds met grote terughoudendheid ook. Ja, ja kijk, het is uh, wat, wat ik eerder zei... het is niet dat ze, dat ze vinden dat wij allemaal uh, moeten, moeten, moeten gaan blowen. Maar ze zijn er wel al jarenlang echt aan het strijden om het vrij te geven. Zo is het ook in de formatie gegaan. Hè? Er zaten dus twee partijen aan tafel, ChristenUnie en CDA... die gewoon echt zeggen, ja, dat, dat willen wij niet. Het is ongezond, criminaliteit, gewoon hard aan. Aanpakken. Bij de VVD zie je langzamerhand, die beginnen langzamerhand richting D66 te bewegen. Daar zie je eigenlijk, er zijn mensen in de partij heel erg van law and order, van aanpakken. Maar er is ook een stroom in die zegt, nou zo'n experiment, dat moeten we misschien maar eens uh, maar gaan doen. Maar goed, D66 wil... Vooral bij de burgemeester. zo. Ja, zeker, ja. dus de mensen van de praktijk. En, en nou ja, D66 heeft voorgesteld, nou zullen we het maar legaliseren, daar was geen sprake van. En dan kom je dus in het midden uit, laten we een experiment gaan doen. Nou dat hebben ze wel gewoon strak vormgegeven al in de, in de formatie. Hoe dat eruit moet zien, dus het aantal gemeentes en dat het midden grote gemeenten zijn in de duur van het experiment. Dus nou ja, de ministers, de twee uitvoerders van VVD en CDA-huizen... die zijn persoonlijk helemaal niet zo'n fan van dit experiment. Maar goed, zo werkt dat. Die, die zijn het nu aan het uitvoeren. Vandaar dat D66 ook wel als ze verstandig zijn... die ministers kritisch in de gaten houdt. Want hun neiging zou niet zijn om te zeggen... ja, je kan er niet helemaal 100% op vertrouwen... of ze wel echt op succes uit zijn. Ja, ja, ja, er ja. zijn voorbeelden geweest... waarin onderzoek lieten zien wat de minister graag wilde natuurlijk. Maar ja, ja. Dus er wordt goed opgelegd. Maar ja, het gekke is, want dat is... Het, het, het, dit is, komt uit de formatie. Als iedereen zich aan de afspraken houdt... Nou, dan wordt niemand boos op elkaar... Maar ja, wat als het experiment is afgelopen? Maar dan hebben ze dat experiment zo lang gemaakt. Dat dat buiten deze kabinetsperiode valt. Dat is ja, heel slim. Dat vind ik alweer heel verwarrend. Want <laughs> ja. dat wordt natuurlijk het, het interessante moment. Ook natuurlijk voor alle andere partijen die dan bijvoorbeeld in een kabinet zitten. Wat doe je ermee? En dan weten we niet welke partijen er dan in ja. het kabinet zitten. Uh, Verrie ons nog even, preventiedeskundige van het Trimbos Instituut. Ja, die campagne, hè, voorlichting over de gevaren van uh, cannabis. Weten we dat niet met z'n allen toch al lang you <laughs> Het nou, dus even kijken hoe die campagne eruit komt, uh, komt te zien. En ik zou denk ik ook niet een campagne doen alleen op de gevaren. Kijk, we weten inmiddels dat het veel zinniger is dat als je voorlichtingscampagnes doet, als je preventie doet, dat je niet alleen richt op de eindgebruiker, maar ook denkt aan de omgeving van die eindgebruiker. Denk bijvoorbeeld aan ouders. Ja, dan kun je ouders beter informeren over hoe ze een gesprek kunnen hebben met hun kind over uh, overblouwen. Dus dat is alweer wat anders, een ander beeld dan dat we snel hebben bij waarschuwingscampagnes of voorlichtingscampagnes. Je moet dat breder uh, aanpakken. En als je dat breder aanpakt, dan ben je denk een goede manieren bezig. Geef je mensen ook mogelijkheden om bijvoorbeeld... stel ze willen stoppen, ze vinden zelf dat ze te veel blowen... Ja, dan heeft het niet zoveel zin meer om mensen nog te wijzen... op de risico's en op de gevaren. Maar kun je beter zeggen, hey, hier is een interessante interventie... bijvoorbeeld via het internet, die je kunt doen om te stoppen met blowen. Of ga eens met die en die in gesprek om je blowgedrag te verminderen. Dus een campagne moet zich niet alleen richten op de risico's... maar moet veel breder in elkaar zitten. Goeie adviezen en wellicht dat ze die nog mee kunnen nemen... want het hele experiment en de daarbij behorende campagne... zal eind 2019 begin... 2020 verwachten ze van start gaan. Verrie Goossens van het Trimbos Instituut, dank. Graag gedaan. GroenLinks-Kamerlid Susanne Kreuger stelde zojuist kamervragen... aan minister Gora van Nieuwenhuizen over de geluidsoverlast bij Schiphol. Goedemiddag, Susanne Kreuger. Goedemiddag. Wat wilt u van de minister? Nou, de minister heeft nu in de Kamer toegegeven... dat er eigenlijk formeel niet gehandhaafd kan worden. Omdat nou, de oude wet uh, die, uh, die wordt niet echt gehandhaafd omdat er een nieuw stelsel is wat nog niet wettelijk vastgelegd is... en de inspectie kan eigenlijk niks. En dus staan omwonenden met lege handen. En dat kan natuurlijk niet de positie van omwonenden moet gewoon echt geborgd zijn. Dus wij willen een oplossing van de minister. Ja, de minister heeft dat toegegeven, zegt u. Dat wil zeggen, die inspectiediensten kunnen op dit moment niet goed functioneren? Ja, de inspectiediensten die kunnen eigenlijk niet handhaven... op de afspraken rond geluidsoverlast. En GroenLinks wil nu dat de Raad van State... toch het hoogste rechtsorgaan van deze regering... dat die advies geeft over of er nu een rechtsvacuum is... Want eigenlijk, onze observatie is dat uh, omwonenden... als zij vragen een inspectie om te handhaven... dan krijgen ze gewoon te horen, dat kunnen we nu niet. Ja, <tie> ze zien wel dat die geluidsnormen overschreden worden... maar ze zeggen, we kunnen daar in feite niks aan doen. De minister Joost geeft dat toe, hoorden we net van Suzanne Kreuger. Is dat een uh, ja, belangrijke ontwikkeling dan in dit verband? Nou ja, als het wordt toegegeven, dat is belangrijk. Dat is altijd wel eerlijk. Maar je hebt natuurlijk als omwonenden nog helemaal niets aan. Dus uh, zij heeft er natuurlijk wel gelijk in... dat je die mensen moeten gewoon weten van ja, ik heb klachten. We weten dat het niet voldoet aan de oude en of de nieuwe normen. Dat is al het probleem. Maar je kan je dus nergens kan je je gelijk halen. Nou, dat is niet echt een betrouwbare overheid. Dus nee. het is wel een zaak dat dit snel wordt opgelost. Ja. Het zal helpen uh, als er een meerderheid voor is. Wat, wat, wat denkt u, mevrouw Kreuger? Is er een meerderheid voor, de, voor die plannen te vinden? Nou, collega Paternot van D66 heeft ook uh, aangegeven... dat hij zich echt zorgen maakt over dit gebrek aan duidelijkheid. En wat het zorgelijk eigenlijk is, is dat het nog een hele tijd kan gaan duren. Want er moeten nog allerlei dingen rond Schiphol geregeld worden... voordat die nieuwe afspraken ook wettelijk zijn vastgelegd. En in die hele tussenperiode, die dus nog minstens... Nou, wellicht een jaar kan gaan duren... moet de minister gewoon omwonenden echt uh, ja, in hun rechtspositie uh, zorgen dat die sterk is. Dus wij verwachten gewoon van de minister dat ze met een helder voorstel... komt hoe ze dit op gaat lossen En we willen dat de Raad van State zich uitspraakt... over dus dit rechtsvacuum. Ja, en een helder voorstel... dat in die tussentijd dus misschien voorlopig of zo... er wel sancties ingesteld kunnen worden? Wat ons betreft wordt er gewoon gehandhaafd... op de bestaande wetgeving. Aangezien die nieuwe afspraken nog niet gehandhaafd kunnen worden... omdat ze nog niet vastgelegd zijn in wet-regelgeving. Dus dan moet je terug naar de oude wetgeving. Die is er en daar zou op gehandhaafd kunnen worden. Ja, haalbaar, Joost, denk je? Ja, het is, wel haal... het is juridisch haalbaar. De vraag is of het, of het politiek draagvlak. Want er zijn natuurlijk heel veel partijen die zeggen van... ja, regels belangrijk, omwonenden belangrijk... maar uiteindelijk zijn er toch een aantal partijen zoals VVD, CDA... die gewoon zo hechten aan, aan Schiphol als belang, als motor van onze economie. Dat is altijd het argument. En dat Schiphol op slot gaat of heel veel boetes krijgt... Dat, en wat er echt op gaat drukken op die luchthaven, dat zien ze niet zitten. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen... Susanne Kreuger, dank voor uw toelichting. Tweede Kamerlid voor GroenLinks is mevrouw Kreuger. En Joost Vullings, dank ook met je Graag gedaan. debuut bij ons Radio 1 Vandaag. Het tekort aan betaalbare woningen kan alleen worden ingelopen... als gemeenten ook buiten de bebouwde kom gaan bouwen. Dat stellen Bouwend Nederland en de makelaarsvereniging NVM. Maar moet de oplossing voor de woningnood ook echt aan de randen... bijvoorbeeld in de weilanden worden gezocht? Daar ga ik het over hebben met Paulus Jansen. Hij is wethouder Wonen en Bouwen namens de SP in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe, hoe heeft u dat pleidooi voor van Bouwend Nederland beoordeeld? Stond vanochtend in de Telegraaf. Vond u het een oprechte roep om ervoor te zorgen dat er meer woningen komen? Of ook een beetje lobby voor eigen gewin? Ja, ik denk vooral het laatste. Um, hun achterban heeft heel veel grond in bezit aan de rand van de grote steden. En die willen ze uiteraard zo snel mogelijk ook uh, ten gelde maken. En wat de grote steden willen is dat wij uh, willen bouwen voor de behoeften. En die behoefte zit vooral dicht bij de grote stations, in ons geval ook dicht bij de Domtoren. Dus er zijn heel veel mensen die graag in stedelijke omgeving willen wonen. En dat heeft ook hele grote voordelen voor de leefbaarheid in de stad. Hè? Want mensen die vlakbij het centrum wonen, die pakken vaak de fiets of die nemen het openbaar vervoer. Gaan ze in bijvoorbeeld Rijnenburg wonen. Dat is een, een, zeg maar een soort Leidse Rijn 2, op een kilometer of tien van de Domtoren af dan staan er het al meer twee auto's voor de deur. En al die mensen sluiten dus morgens aan in de file naar de stad... en gaan dus een enorme aanslag betekenen voor de leefbaarheid in en rond de stad. Dus Utrecht heeft jarenlang verkeerd gebouwd. Dat hele Leidse Rijn was een slecht idee. Nou, het is zo dat we ook dus voor randstedelijk bouwen... hebben we echt ons best gedaan. Er is een stad in aanbouw, we zijn nu ongeveer op drie kwart, die is zo groot als Leeuwarden. Dus zeg niet dat wij niet bouwen voor huisje, boompje, beestje... Uh, maar we constateren dat er ook ontzettend veel vraag is naar binnenstedelijke woonmilieus. Nou, we hebben bovendien daar uh, locaties voor ongeveer 15 jaar uh, bouwen. Uh, we bouwen drie keer zoveel uh, als gemiddeld in Nederland. Voor alle prijsklassen willen we dat ook doen. Uh, kortom, niemand kan ons uh, verwijten dat wij de kantjes ervan aflopen. Um, en dan vind ik eerlijk, eerlijk gezegd dat wij ook als uh, lokale overheden de ruimte moeten krijgen om de keuzes te maken die wij uh, die wij Belangrijk en verantwoord vinden. Nou ja, u zegt uh, voor alle uh, categorieën bouwen en ook dat het betaalbaar blijft. Maar uh, ja, als je in de binnenstad gaat bouwen, zal het toch al snel duurder zijn dan wanneer je een beetje buiten die binnenstad gaat bouwen, of niet? Nou, dat is uh, maar hoe je rekent. Want nogmaals, uh, als je iedere dag een uur heen en een uur terug in de file staat... dat kost ook een hele hoop geld, hoor. Uh, en het aanleggen van die infrastructuur rond de stad die is uh, echt peperduur. Veel duurder nog dan uh, in de stad uh, zelf. Maar ik denk toch uh, dat als mensen kortop... voor het eerst een huis willen kopen... dat ze goedkoper in de Leidse Rijn terecht kunnen dan uh, rondom de Dom. Nou, ze kunnen allebei. Uh, Jawel, met dus het ene we... is goedkoper dan het andere. Ja, maar het gekke is dat als je mensen vraagt van waar wil je wonen... Uh, dan zal niet iedereen hetzelfde antwoorden, dus er zijn ook mensen die zeggen van ik wil graag uh, een grote tuin hebben, ik wil een laag uh, prijs per vierkante meter betalen, maar er zijn veel mensen die uh, willen vierkante meters inleveren voor een nabijheid van het centrum en uh, voor die groep zeg maar is er heel lang veel te weinig gebouwd. Uh, daar willen wij aan tegemoet komen. Uh, nogmaals, heel Leidse Rijn is ook uh, bedoeld voor mensen die graag een uh, huis met een tuin hebben. Onze buurgemeente bouwen voor die vraag. Maar niemand bouwt tot nu toe voor de binnenstedelijke vraag uh, die enorm groot is. Mm. En die ook heel gunstig is voor het uh, sparen van onze laatste restjes groen in de regio. Dus kortom, uh, we zouden toch graag vasthouden aan die uh, koers. Ja, misschien moet je een-en doen, zou ook nog kunnen. Het is wel zo dat op dit ogenblik de behoefte veel groter is dan het aantal woningen dat gebouwd wordt. Zou je aan die behoefte kunnen voldoen als je ervoor kiest om in de stad te blijven bouwen? Nou, ik zeg al, we hebben nog voor ongeveer 15 jaar planvoorraad in de stad. Uh, dat is heel veel. Uh, dat is ook allemaal planologisch al in de pijplijn, Dus daar, daar lopen al uh, uh, processen om dat planologisch geregeld te krijgen. Uh, we, we hebben afgelopen jaar bijna 5000 woningen aan aanbouw genomen. Dat is ongeveer drie keer zoveel dan uh, vier jaar geleden toen het begon. Uh, kortom, het gaat ontzettend goed. Het is alleen zo dat in een stad als Utrecht... en dat geldt volgens mij voor veel grote steden... Uh, hoeveel je ook bouwt, de vraag is altijd groter. Uh, maar het houdt ook bij ons een keer op. Uh, nogmaals, je moet. Ja, om, ook, uh, omdat het... u niet in de randen wil bouwen? Nee, dat heeft te maken met uh, ook draagvlak in de stad. Uh, in, uh, dat er uh, voldoende bouwvakkers moeten zijn om het, uh, om het te maken. Uh, daar zit op dit moment de grote bottleneck. Uh, met 5000 woningen per jaar, nogmaals, dat is drie keer zoveel... Dan uh, vier jaar geleden. Dat is ook meer dan drie keer zoveel dan gemiddeld in Nederland gebouwd wordt voor een stad van deze grootte. Dus wij bouwen juist gigantisch veel. Maar uh, je moet ook nog een beetje kwaliteit bouwen. En uh, dat evenwicht wordt hier volgens mij buitengewoon goed in de gaten gehouden. We proberen voor alle prijsklassen ook te bouwen voor hoge en midden en lage inkomens. Kortom, dat wordt heel evenwichtig aangepakt. Ja, dus u voelt ook voldoende steun voor het Utrechtse beleid uh, van de landelijke overheid? Nou, we hebben goed overleg met de minister van Ording, mevrouw Lonkren... en uh, die heeft uh, twee maanden geleden gezegd van in situaties hè, dat er binnen stedelijk te weinig ruimte is... vind ik dat ook bespreekbaar moet zijn om aan de rand van de stad te bouwen. Prima, dat vind ik ook. Uh, alleen het omgekeerde uh, hoeft natuurlijk niet. Hè, op het moment dat we hier in staat zijn om te bouwen voor de behoeften... en ook de aantallen bouwen die we aan kunnen uh, uh, in de stad... Dat vind ik niet dat je als rijk moet zeggen van... en toch moet je nog aan de rand van de stad gaan bouwen. Dat vind ik dan ook echt wel een verantwoordelijkheid hier van de stad en de regio. En overigens de regio denkt er exact hetzelfde over. De provincie? De provincie en de buurgemeente. Paulus Jansen, wethouder in Utrecht over het bouwen naar behoeften. En dat gaat daar dus goed. Begrijpen we van u. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Trending vandaag. Ja, uh, Lambert de Bruin, we gaan het uh, om te beginnen hebben over Grinder. Ja, Grinder, uh, zo Grindr. noem je het. Ja, het is een homo dating app en het ligt nu onder vuur omdat naar buiten is gekomen dat het uh, bedrijf de HIV-status van gebruikers deelt met twee externe bedrijven. In de app kunnen mannen namelijk aangeven of ze HIV positief of negatief zijn, zodat potentiële dates dat kunnen zien en er eventueel ook op kunnen selecteren. Maar Grinder verstrekte deze informatie dus aan twee bedrijven die zijn ingeschakeld om de app beter te stroomlijnen. Andere Data waarover ze uh, konden beschikken zijn onder meer bepaalde gps-gegevens... van de gebruikers, informatie over hun telefoon- en mailgedrag... en de datum waarop een gebruiker zich voor het laatst op HIV heeft laten testen. Dat schrijft Bas wie het allemaal. De HIV-gegevens zijn niet verplicht overigens om door te geven voor het gebruik van die app. Maar heel veel mensen doen dat wel. Uh, die doen die optie vrijwillig. En dan kan iedereen het toch zien? Dan kan niet? Ja, dan kan iedereen die die app gebruikt uh, het dus zien. Maar ja, het is niet de bedoeling dat dat aan andere bedrijven wordt doorgespeeld... Je, de gebruiker die die denk toch dat uh, hun gegevens in die app gewoon blijven als gebruikers onder elkaar. Mm. En dat is misschien inderdaad naïef gedacht. Volgens Colchim, yeah. de hoogste technische baas van Grindr, is er absoluut geen sprake van het verhandelen van deze privégegevens. Volgens hem hebben Aptomize en uh, Localytics, de externe bedrijven waar het hier over gaat, die, gebruik, uh, die, die gegevens nodig en ze staan volgens hem in hoog aanzien. worden door duizenden andere bedrijven ingeschakeld bij het ontwikkelen van apps. Maar op social media zijn heel veel mensen boos en verontwaardigd dat die gegevens gedeeld worden met externe partijen er wordt onder meer opgewezen op de gevaren... die mannen in sommige delen van de wereld nog lopen... zodra uitlekt dat ze zeer positief zouden zijn. Zou ik het toch niet op krinder zetten? Maar goed. Nee, dat is, inderdaad, Persoonlijk, dat is ook... Uh, uh, en je kondigt het al aan, spannend nieuws over André Rieu. Ja, want er is een uh, petitie in omloop... waarin andere artiesten vragen aan hem... om niet op te gaan treden in Tel Aviv. De concertviolist die treedt daar vanaf vandaag uh, op, drie dagen lang. Maar sommige collega-kunstenaars zijn het daar niet mee eens. Zij ondersteunen een oproep van Palestina culturele organisaties die Rieu al in een open brief hebben gevraagd om niet in Tel Aviv op te treden, omdat Israël decennia lang de rechten van Palestijnen schendt volgens hun en een vrede militaire bezetting in stand houdt. Uh, ze schrijven net zoals artiesten tijdens apartheid in Zuid-Afrika niet in Sun City optraden uit protest tegen de onderdrukking en het gebrek aan gelijke rechten, vragen nu de Palestijnen aan hun vakbroeders en zusters om solidariteit. Ja, eerder lieten buitenlandse artiesten als Lordi en Elvis Costello al weten niet in Tel Aviv op te willen treden om precies die reden. En de oproep aan André Rieu is onder meer ondertekend door schrijfster Desan van Brederode en zangeres Denise Jenner. Maar hmm. ik moet zeggen, dat zijn ook wel de twee bekendste namen die ertussen staan. Bekendste Nederlandse namen? Ja, dit, dit, dit is, het is alleen door Nederlandse kunstenaars Aha. ondertekend. Maar, en, en heb je al een idee? Heeft André Rieu al gereageerd? Ik heb het nog niet gezien, maar als het nog gebeurt, dan uh, zal ik het nog even melden. Wat denk je? Ja, ik denk dat hij zich er niks van aantrekt. Hmm. Eerlijk gezegd. Oké, okay. en dan een Amerikaanse drag queen. Ja, het optreden van die drag queen in American Idol wordt heel veel gedeeld op Facebook. Deelnemer Adam Sanders die besloot het podium namelijk op te gaan als zijn alter ego Ada Fox. Om daar het nummer Creep van Radiohead te vertolken. Dus in een prachtige rode jurk en bijpassende hakken zong Ada de sterren daar echt van de, van de hemel. Het nummer bouwt langzaam op naar een climax. Begint dus heel rustig, maar dan hoor je echt heel veel stembeheersing dat stukje na die opbouw, na het rustige, eventjes horen, want veel mensen kregen kippenvel. Ja, ik zie de man hier achter het glas kijken. Het is een kattengejank, maar doe het haar maar eens naar. Whitney, you je your heart out. Nou, ik vond het echt heel erg goed. Ja. Ja. Oké, okay, en dan een heel mooi moment voor iemand die iets op zolder vond. Ja, heb jij een zolder thuis? Ja, nee, nee. Oh, nee. Niet. Oh. <laughs> Helemaal niet. Ik wou nou, dat ik Dat is wel jammer, ja. Want uh, soms loont het echt de moeite om je zolder op te ruimen. Dat bewijst dit verhaal van een museum in Iowa. Robert Warren is de directeur van het Hoyt Sherman Place Museum. En hij ontdekte twee jaar geleden een houten paneel met naakte mythologische figuren op zolder van dat museum. Het was in een hoekje ingeklemd in de muur. Het had heel veel waterschade, was deels gebarsten. En de man die dacht dat het uh, niks waard was. Maar toen hij een veilingstempel achterop zag... besloot hij toch maar eens wat onderzoek te doen... voordat hij het weg zou gooien of voor een klein prijsje van de hand ging doen. En gelukkig maar, want het blijkt een paneel te zijn... van de Hollandse meester Otto van Veen, waarschijnlijk uit het jaar 1600. Het draagt de naam Apollo en het lijkt maar liefst 3,2 miljoen euro waard. Ja. Waarom heb ik geen zolder? Ja, en is wel een beetje gek dat die directeur dat niet gezien had meteen. Ja, toch? Natuurlijk. Ja. Dat, dat is wel dan ook weer wel. Maar gefeliciteerd namens ons ook. <lacht> 3,2 miljoen, dat is fijn. Dankjewel, Ammet Bruin. Wou ik zeggen, en zo direct, nieuws en co. Natuurlijk. Vandaag gepresenteerd door Mark Visser. Morgen zijn wij er weer. Dank voor het luisteren. Tot dan. Thuis bij Avrotros.